Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. In het oude kantoor van de Belastingdienst in Le Brandt... dat de rook het medisch centrum Leeuwarden binnenkomt... is er risico voor patiënten. Het ziekenhuis stelt geplande operaties uit. In het brandende pand wonen tien mensen antikraak... en er zitten een paar culturele gezelschappen. Iedereen is in veiligheid gebracht. Vijf woningen in de buurt moeten worden ontruimd. Een middelbare school houdt vanwege de rook alle leerlingen binnen.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 Oud-supermarktondernemer en wijnmaker Erik Albeda-Jergelsma is overleden. Hij was een van de grondleggers van supermarktconcern Laurus, met winkels als Eda, Conmar en Super de Boer. Het concern werd in 2009 overgenomen door Jumbo. In 1987 werd de dochter van Albeda-Jergelsma ontvoerd. Ze werd korte tijd later ongedeerd teruggevonden. Waaraan Albeda-Jergelsma is overleden is onbekend. Hij was 79 jaar. Het weer dan veel bewolking, af en toe wat zon. Vooral in het noorden en oosten valt regen of komen buien voor. Er staat een stevige noordwestenwind en het is opnieuw fris. 15 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Came louder zelt dan maar een knopje indrukken en hij denkt van alles draait en alles gaat geweldig en alles gaat goed en zo. Dat denk je denkt van, het gaat helemaal niet goed. Nou, ik vind het wel lekker klinken, Willem. Ja, dank je. Je denkt, zal eens een lekker nummertje opzetten. zetten. Ja, nou, helemaal goed. Ja. Het is van uh, Crown Heights Affair en uh, ja, hij valt een beetje... Uh, Hoe ben je nou, nou weer opgekomen? Ja, ik heb ook een incurante lijst. Hè. Dat is een lijst die dus afwijkt van de standaard muziek wat wij draaien en... Ja. Ja, het is wat, uh, wat funkier en wat, uh, wat plunkier en munkier. Ik krijg al meteen weer de neiging om achter mijn piano plaats te nemen. Nou, ik doe dat dit keer de klep wel open, want anders hoor je niet veel. Maar in ieder geval welkom terug bij deel 2 alweer. The boys are back Don't in please. town. The boys are back Don't touch me. Hey Ray. Hey Sugar. Oh. Tell them who we are.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 See my picture on the cover On the Ik word hij zo vrolijk van. Wat is zo'n muziek, hè? Ja, hij kwam net de hoek om, hè? Dokter. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Hij hey, wat leuk, hè? Dokter Hoek en de Medicine Show. Ja. Met de cover of the Rolling Stone. We, we, blijven, we blijven er nog even in. Het heeft niks met Mick Jagger te maken, lieverd. Nee, nee, nee, nee, nee. Je luistert naar de boys op Back in Town. Zie je hem Zandvoort. Ja, dat was Millie Small met My Boy Lollipop. En uh, ja, dat is echt zo, ook zo'n nummer uh, van heel lang geleden natuurlijk. Ik weet nog wel, de allereerste pick-up, zoals dat uh, toen die tijd uh, heette, er heen nog een draaitafel. Maar een, een pick-up was het allereerste apparaat, moderne apparaat, wat er bij ons thuis op tafel stond. En het eerste die was dit nummer van Millie Small, My Boy Lollipop. Maar mijn vader kende dat nummer niet. Dat is echt gebeurd, hè? Die kende dat nummer niet en die zat maar steeds aan die toerenknop te zitten, te draaien. Want hij dacht, het nummer gaat te snel. Hij moet op 33. Ja. Wist die man veel. <laughs> <laughs> dus wij hadden in huis hadden we twee uitvoeringen. Oké. Okay. Ja, dus, dus dat was... Bye, bye, uh... lallypop, do, do, do, Ja, nou, nou, <laughs> zoiets, ja. <laughs> zoiets, hè. Zoiets. Wat... Ja ik, weet, ja, ik weet niet wat er allemaal gaat gebeuren, willen, maar we gaan overschakelen, heb ik begrepen, naar een, naar een gedeelte van Nederland uh, waar we allemaal trots op zouden moeten zijn. Want als die mensen er niet waren, ja. dan heb ik het over boeren. Over de boeren, Over hè? boeren, als die mensen er niet waren, ja, dan, dan hadden we gewoon niet te eten, hè? Want dat, dat, dat realiseert men zich niet. Men, ja, men, men vergeet dat nog wel eens en wat men ook, ook wel eens vergeet. Ik hoor allerlei kabaal hier. Ik weet niet of jij dat ook hoort. Ja, we, zijn nu, we schakelen nu over. Hè? Na, naar, ja, maar het gaat, het gaat niet, uh, niet helemaal goed, geloof ik. Oké. Okay. Ik, ik hoor wel wat, maar hoor jij wat, hoor ik wat. Ik, uh, het gaat niet helemaal goed, we, we, we kijken gewoon eventjes. Ja, ja, ja, ja. Uh, hoor jij wat, hoor ik wat. Nee, nee, maar, maar gooi go, die andere schuif maar eens even open, want ik geloof dat we dan een verbinding krijgen. Ja, uh -huh. Goedemorgen, goedemorgen. Ik ben helemaal uh, zo blij dat ik ben bij jullie ben in uitzending. Wacht even, wacht even. Ja, wat is dit nou allemaal weer dan? Wacht, wacht even, wacht even. Ik moet even krabben, ik heb zo'n huik. Ik heb, een, ik heb een beetje hooi tussen, tussen de overhaal zitten. Nou, niet, niet alleen hooi, boer. Nee, maar... <laughs> Maar, maar, maar ik, heb, ik heb dus een boerderie in Drenthe, Drennen. Drennen. Drennen. Ik dacht dat ik gek sprak, maar je kunt ook, hè? En, en, en, en daar heb ik er, vlak bij de boerderie ook nog een asiel. Wat? Een asiel. Een asiel. En dat asiel, dat is speciaal bestemd voor asielzoekers. Ja, ja. Maar ook speciaal landen? of? Nee, nee, dat nou? nee, nee, nee, nee. Niet die asielzoekers, ik ben beesten. op oh, beesten? Alleen maar beesten die ja, ja. bij mij in het, uh, in het asiel komen. Ja. En die vang ik dus op. Oh, oké. Okay. Ja. Maar als komen die uit de lucht vallen of zo? Wat is dit nog maar dan? Ik weet niet... Maar oh, uh... wacht even, die honden die, die, met die kringen Die, die kringen zitten achterin met asiel asiel. Die, zitten al, die zijn nou opgewonden Ik hoor het, ja. Op, dat, uh, dat klinkt heel gek via de telefoon, uh, boer, ja. Ah, nou dat klinkt een stuk beter in ieder geval. Nou goed, en toen? Nou, ik heb dus ook die, asiel, uh, die asielzoekers, dat ben dus beesten die asiel zoeken. Ja, ja. En die, uh, die zijn ben vriendelijker dan die andere asielzoekers, kan ik je vertellen. Echt waar? Die zijn ook niet zoveel eisten. Die vragen bijvoorbeeld geen uitkering aan. Nee, nee. Mijn asielzoekers? Niet? Nee, die vragen geen uitkering aan. En die kan ik ook zo opnemen in mijn, in mijn asiel. Ja. Het is even stil. Bent u er nog? Ja, ik ben, ja, ja, ja, ben er nog. Ja, ja, ja, ja, ja, hey, ik, moet, ik moet even naar de geiten. Ik hoor wacht, het. Wacht even, wacht even. Ik ben er wat druk mee, hè? Ja, ik ben er heel druk mee. Ja. Rustig aan, jongens. Rustig aan. Kom, kom, maar, rust, kom maar zo aan. Ja, ze, ze hebben honger. Ze willen eten. Hè? Ja, dat snap ik, dat snap ik. Ja, ja. Maar de, maar de reden dat ik in de uitzending ben, ja. dat weet ik eigenlijk niet. Want jullie hebben mij belt. En jullie zeggen, maar boer, wil je iets vertellen over jouw asiel? Ja. Maar daar ben ik gewoon uitge uitgekletst, hoor. Oké. Okay. Maar ja, ik, ik, denk, ik denk, nou, er komt... Uh... Ja, jullie zijn daar eens de kippen bij, dat hoor je wel, hè? Ja, ik... Uh, ik sta ik toch sta weer even te kijken, zeg maar. Oh, daar ben ik die hond in het asiel. Ja, die beesten, die moeten ook eten. Jongen, jongen, jongen, jongen. Boer, ik weet, ik weet niet waar voor kant hij wil, maar wat, nee, wat wil je nou vertellen dan? Nou, ik wil eigenlijk niks vertellen. Je wil maar niks vertellen? Nee, ik wil jou kennis laten maken met asiel. Ja, ja. Nou, je, weet je, als de volgende keer weer een uitzending komt... Uh, uh, zou er dan met een verhaal kunnen komen over mensen die weg... Uh, asielzoekers die weg zijn gelopen of weet ik veel wat? Nou, maak er maar een stukje muziek voor me. Nou, weet, weet, je, weet je wat... We, we hebben het toch over rare accenten en zo? En nou, ik vind het geen rare accent, want ik praat eigenlijk net zo. En uh, ik, ik heb eigenlijk, uh, ja, ik, ik heb wel weer een Verzoekie klaarstaan. Maar eigenlijk weten ze niet dat het een Verzoekie is. Ik maak er een Verzoekie van. Want uh, er zijn luisteraars, en, en die luisteren dus uh, naar uh, C.V.M. Zandvoort. Die hoorden dus dat ik in Limburg ben geweest. En die vragen dus om muziek ja. van Beppe Kraft. En zeggen ze: God Willem, ken je Beppe Kraft? Ja, nou ja, die ken ik. Als het goed is, dan, dan, dan, dan, dan, dan ken ik Bepi Kraft. En zeggen ze, ja, wat ken je daarvan? Nou ja, bijvoorbeeld uh, De Nacht is Zo Lang. Ken je dat? Van Bepi Kraft? Nee, dat ken ik niet. Dat ken je niet, hè? Nee. nee, nee. Nou ja, goed. In ieder geval, ik wil dat nummer eventjes draaien. En ook speciaal voor diegenen die, uh, ja, die wel van Limburg hebben gehoord. Maar bij God niet weten wat er vandaan komt. La, la, la, la, la, la, la. En uh, boer, bedankt, hè? Ja, goed. Goed, goed jongen. Op zoek nog het geluk, kom ik dicht dieg tegen Dich droom schet om de baan, schat verlegen Ik war al gauw op die verlegen dat wil ik weten. Ik zag, stel tegen die, liep mij bij mij. De nacht is nog lang voor in mijn ellen. Tot die, en die, die, die, dan Dan gaat het dan de hele tijd, de hele tijd door. Hè? De nacht is nog lang. Kom in mijn armen, ja. En daar heb jij de hele week naar liggen luisteren de afgelopen nou, week. Nou, Beppie, Beppie, Kraft. Ja, wie, wie kan Kijk, Kraft maakt niet alleen sausjes voor op het vlees. Nee, ze kan ook zingen. Kan ze ook zingen? Jawel, jawel, jawel, jawel. Het is... Uh... Maar het... het is wel gezellige muziek, Willem. Ik en... denk dat de luisteraars, die zitten allemaal... Ik zag hier aan de overkant, ik keek kreeg het, het raam hier met de studio. Ja. Zag ik toch een vrouw en dan over, overkant een walsje maken met de man. Ja, ik zag het. En de volgende keer toch graag of de gedijnen dicht, of kleding aantrekken. Want het was geen gezicht. Weet je wat ernstig is? Het rugnummer bleef niet zitten. Ook niet. Nee. There she was. Just walking down the street. Singing to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 How we gonna stay singing? Do what hurt, I'm hurt, she's mine, she's mine, I'm hurt, she's mine, daddy, I'm daddy, She's mine Doe wat, Diddy, Diddy Dum, Diddy Dum, Diddy Dum, Ja, Was dat nou ja, Herman, ja. Herman, Herman, Herman? Nee, nee, nee, nee, dit was ook de, Freddy, man, Freddy, de Man for Men's Urband. Um, oh, Man for Men. Ja, later is dat nummer als ik uitgebracht door, door de Dolly Snots. En uh, ja. Oh ja, de Dolly Snots. De Dolly snots. Ja. ja, ja. Het zingt en het is altijd verkouden. De Dolly snots. Ja. <laughs> Hey. Um, ik kreeg net een berichtje dat wij weer te horen zijn in het noorden van het land. Waren we weggevallen? Wij waren weggevallen. Toen zei ze: Hebben jullie uh, last van uh, platjes, rondjes, vierkantjes, staande ziekte, vallende ziekte? Ik zeg, Hoezo? Maar jullie vallen steeds om in het noorden. Nou ja, goed, uh, ja. Ik ben zelf ben ik wel een sportief type. Jij bent zelf wel ja. een sportief type? Tennisarm, voetbalknie. Schij zegt ik ze. Oh, Ja. Vrij sportief type. Je bent een vrij, Heb je er wel eens over nagedacht om een contactadvertentie te zetten? Ja, maar je kan geen contact maken. Nee, maar dus. goed, dan zou je dus bijvoorbeeld uh, kunnen zeggen van... Uh, God, ik ben uh, contactarm, Willem. Je bent contactarm? Ja, ja, ik kan helemaal geen contact maken. En, uh, en, en waarom niet? Ja, weet je Als de mensen komen, die, die komen er naar me toe en dan geven ze hun hand en dan zijn ze weg. Ik weet ook niet wat... De, uh, ja, maar... Bak, kan dat niet komen omdat jij in het verleden, en hoop mensen weten dat niet eens, dat jij goochelaar bent geweest? Dat klopt. Ja, dat klopt. Had jij niet toen een truc met een duif of zo? Ook, ja. Maar die, die was dood. <laughs> de duif is dood, meneer. Je hebt een in doosje gezeten, meneer. Ja ja. ja, ja, ja, ja. Dat was jouw duif? Dat was mijn duif. Maar ja, uh, ja nee, maar uh, ik wou nog over iets anders met jou hebben. Oh. Heb jij wel eens van een hobo gehoord? Een hobo. Ja, een zei, hobo? Ik heb, uh, vroeger heb ik een hobo bespeeld. Een uh, instrument. Ja, de hobo. Hobo. Echt waar? Ja, zeg maar. Maar, ken, even jij, eventjes maar hoor. ken jij de honeybus? De honeybus. Zeg je dat iets? Ja, dat zeg Zij ik Hij met honing te maken en een bus. De, de, en daar ja. is ook een hobo bij. Ja, ja, ja. Nou, uh, wat, wat, wat. Nee, dat, dat nummer heet I can't let Maggie go. Ken je dat? Oh, dat nummer bedoel je? Ja, zeg dat dan gewoon, ja, maar, man. Ja, man. De reden waarom ik dat nou zeg. Waarom zeg je dat? Kom ik even terug op die ja, hobo. hobo. In dat nummer ja. wordt de solo, dus, dus de, de, het instrumentale tussenstukje, wordt ja. gespeeld door een hobo. Mag ik zeggen dat dat een van God is? Nee, dat is niet van God. Oh, het is, en niet van God. Is niet van het, God. Het, is van hobo. het is een hobo. is ja. een hobo. Een ja. hobo. Maar hobo, die heeft toch ook die, die, die later die. Hij is toen een tijdje stil geweest, dat weet ik dan heel goed. Toen kwamen ze met een koekje op de markt. Dat was een hobo-sprits? Ja. Of is het een nobo-sprits? Nee, dat is een nobo-sprits. Een nobo. Ja. Ik, uh, niet. te verwarren weer. met Frits-Sprits. Nee, nee. Ook niet de spits. Nee, het is... nee, ja, je drijft dus wel wel op de spits, uh, Frits. Ja. Ja, oh. ja, ja, ja. Weet je, ik draai dan een stukje muziek en dan ga ik eens even kijken of ik het nummer kan vinden voor jou. En, uh, ja. Zal toch wel? Ach, zoeken, zoeken, zoeken. In Alloke. We gaan eens even kijken. Maar eerst dit. Je mag meezingen hoor. Ja, ja ik wil zo. Dit vind ik heel leuk Oh, nou. Osaka, o, Osaka, o, Osaka. Nou, maar mama, nee, uh, ik wil een Mama zitten die tussendoor te kweken? Stop even een koekje in je potje of zo, hè? Osaka, Osaka, <middels> Osaka. Love her silken hair Love the way she cares Love her velvet thighs Love the way she sighs Love her almond eyes They will tell no lies Love her sweet behind It's always on my mind Oh Zaka. I always will I love her we left love to hear them whisper Love the way she showed me Tell no lies Love first sweet behind It's always on my mind Oh, stop Oh ja, nou ja goed. Is dat ook niet een, een, een drankje? Saka? Nee, dat is sake. Sake, sake. Dat is uh, sake. Dat is uh, eigenlijk, eigenlijk is het een drankje, een wijn, hè, gemaakt van rijst. Maar het alcoholpercentage, dat uh, is rijst de, de pan uit. Het rijst de pan uit <laughs> werkelijk, ja. Dan zie je het verschil niet meer tussen een reiskorrel en nazi. Willem, heb je mijn hobootje nog gevonden? Ja, die heb ik inderdaad gevonden. Ik ben hem nog even voor je in elkaar gaan zetten... want zo'n hobo bestaat, zoals jij weet, uit zes gedeeltes. Uit zes gedeeltes? Ja, jij denkt vier, hè? De H-O-B-O. Er zit ook een rietje aan, hè? En het monster. zit een rietje. En de Ik zit een rietje. Ja, maar dan moet je niet vergeten om de busje eroverheen te schuiven... want dan zit je meteen met je gaffeltje tussen dat rietje... En dat houd je. En ik kan je vertellen, vriend, dat is niet grappig. Maar eigenlijk, het principe dus is net van mijn klarinet, waar ik het net al over had. Ja, hetzelfde principe. Hetzelfde principe, maar is het zwaar blazen op zo'n hobo? Nee, absoluut niet. Oh. Nee, het lijkt heel zwaar. Oh, dat valt me helemaal. Ja, dat valt zeker. Dat valt zeker. Maar de aanzet is heel anders. Aanzet? Ja, het is De klarinet is dat. En een hobo Hoor je verschil? Nee, nee, nee, nee, nee. Ja, bij een, mij wel. Een hobo heeft een heel hoog geluid. Ja, daarom ben ik ermee Dat gestopt. Dat zal je straks wel horen tijdens de solo van het nummer. Echt ja, waar? Ja. Oké. Okay. Nou, luisteraars, speciaal voor u, de Honeybus. Want zo heet het, zo, zo heet het nou eenmaal. De Honeybus met I can't let Maggie go. Maar waarom dan niet? Ja, weet ik veel. Nou. Leuke plaatje, Willem? Ik vond het heel leuk. En, uh... Hobo of homo, het legt niet zo vaak uit elkaar, hè? Toch? Kwestie van een rietje. Ja, ples... ja. ja, een emmertje of een beetje. Ja. <laughs> nou, in ieder geval, we hebben het even opgezocht. En uh, ja, uh, Harm en Charles, jullie hadden allebei gelijk. Het was inderdaad een hobo en geen van God van God los. Ja, wat was helemaal van God los. Maar ja. ik, vond, ik, vind, ik vind het zo'n leuk nummer ook. Omdat Maggie heb ik ook gekend. Maggie persoonlijk. Ja, ja. Maggie, ja. Maggie M. McNeil. Ja. Maggie McNeil. Maggie McNeil. Ja. Die loopt terug naar de kust. Ja. sjoukje van het Spijker. Ja, zo weten ze, hè. De echte naam. Is dat naam. zo? Ja, dat weet je oh. dan wel. Ach, nou ja. Zal het opzoeken van als ze gelopen die. Kun je trouwens... wat jij op een als je gelopen die nog? Uh, oh, ja, ik zeker. Pikki. Wikipedia. Wie, ah, nee, Wikipedia. Ja. Dat is uh, de, de encyclopedie van de, de, de Griekse beginselen, zeg maar. Oké. Okay. Ja. Maar dat geeft wel maar niet. Dat maakt niet uit. Maar over... Uh, ik wou zeggen over Griekse beginselen ah, ah, gesproken. Ah, oh, maar dat bedoel ik helemaal niet. Maar ken je dit nummer trouwens? Wat je hoort nou? Even luisteren hoor. Ja hoor. luisteren even mee, Willem. Hm. Het lijkt nou een beetje op. Goh nou, van de moody blues, ja, Maar het is hem niet, natuurlijk, Nee, nee. Nee, het is hem niet. Is nou, het net niet, mama. Die zit er helemaal naast, de punneken. Ja, de punneken. Ja. Ja, nee, maar dat maakt niet uit. Dit is uh, voor de luisteraar, de prijsvraag. Dus de luisteraar, vertel maar, waar is dit van? Je hebt nog vier seconden. Ja, maar ik ben wel een luisteraar. Maar ik ben een luisteraar aanwezig in de radiostudio. En jij bedoelt natuurlijk de luisteraars thuis. De luisteraars thuis. Ja, de luisteraars thuis ja. natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou ja, goed. Uh, ik hoop, uh, ik hoop dat, uh, dat je het weet. Maar ik heb het niet herkend. Ik kan het kan dus ook niet verrijden. Want ik weet het gewoon niet. Nee. Maar gewoon eerlijk. Nou, vroeger. Maar, heel vroeger. Vroeger. Hè, had je dus. Uh, had je dus een serie met uh, Roger Moore. En, uh, en hoe heette die andere man ook alweer? De Versierdes hè, heette dat. Oh ja, dus ja. Zei, de Versierdes. Ja, oh ja, ja versierdes. Tony Curtis. Tony Curtis. Tony ja, ja, ja. daar was dit de ook van. Echt waar? Ja, zeg waar. Dat weet jij toch een hoop? Ach, dat valt wel mee. Dat valt wel mee. <laughs> dat valt wel mee. Dat valt wel mee. Dat valt. Ja, nou, mag ik bescheiden blijven? Ja, ik weet... Ik vind wel dat jij veel weet. Heel veel van muziek weet je af. Nou ja, ik weet van alles een klein beetje. En, uh, alles bij elkaar is toch een hoop. Maar als je het optelt, ja. is het toch een hoop. Ja. ja. Hé, hey, maar uh, eventjes een, uh, een serieuze note. Ik ja. Even ja. een verzoekje. En, en dat is een uh, verzoekje die, uh, ja, die past eigenlijk wel hier. Als we het hebben over, uh, over uh, vroeger en over nu. En over doorzetten en niet opgeven en zo. Dan wou ik graag dit nummer draaien.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 van uw ervande. Kijk, mijn lachen man. En hier loop ik na.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 Zo zie je, maar je bent nooit alleen. Je loopt altijd wel naast iemand, met iemand. Weet jij wie de jarig is vandaag, Willem? Onze ja. Toet, Toet Kraaienstein is jarig. Uit Toet Kraaienstein. En waar kennen wij Toet ik weer van, Oh ja, Radio stand voor draait Zandvoort. door, hè? Ja, ja precies. Ja. Toet, van harte gefeliciteerd. Nou, als je luistert, ik weet niet of ze luistert. Nee. Uh, als het goed is wel, maar als het uh, niet goed is, uh, niet. En uh, dan feliciteren wij haar even goed. Dat doen we zomaar, toch? Ja, nou, ik zou niet weten waarom niet. Ik bedoel, uh, toet hoort erbij, toet hoort erbij, toet hoort erbij. Ja. Ik, ik wou met jou nog even het weekend doornemen, Willem. Want wat zijn wat er, er allemaal mensen binnen. Wat is dit nou? Langs leven in de Hallo, gloria, jongetje. In de gloria, nou, toet voor jou. In de Ze leven op, zij leven op, niet te hoog, dan ga je tegen het plafond aan. Ik heb nog een verhaal over, want ik, uh, voordat ik met de Ruud Jans, uh, een, een beetje begon, zeg maar, speelde ik met een ander organist die helaas is overleden, heel jong al. Uh, was in de dertig en die kreeg een, uh, ja, een hartinfarct en die overleed. Zo. Ja, maar, maar uh, ze leven hoog, ze leven hoog. Daar heb ik een hele bijzondere herinneringen aan. Ja. We speelden ooit in een uh, in Aalsmeer, in een, op een bruiloft. En dat was een, uh, een, een zaal met, met een plafuizenvloer. En toen werd het bruidspaar werd op de schouders genomen. Oh, dat ben je niet. Ja. Oh, god. Nou, je god. voelt hem al aan. Ja, ja, ja, ja. En die sloegen. Nee, echt, echt nee, de, geloof Die sloegen sloeg achterover. En, en die bruid, die was uh, buiten Westen. Uh, Gelukkig, het is allemaal goed afgelopen achteraf. Dat, dat, ja. Maar ja, wel zware hersenschudding en zo. Dus, die werd, dus het, het feest was meteen gevierd, het was gewoon in de, eerste, de eerste kwartier van het feest, zeg maar, werden ze toegezongen en op de schouders genomen. Tjonge zeg. En, en uh, de, de bruidegom die kwam ook ongelukkig terecht, die, die, die, uh, ja, die had geen hersenschudding kennelijk, want die, uh, die was nog wel aanspreekbaar en zo. Mm. Maar ja, die moest mee natuurlijk met, met, met de ambulance met zijn bruid, was, uh, die was in kat. <lacht> in zo. Ja, echt gebeurt dit, ja. Ja, en ik heb, zijn, ja, ik heb zijn, het ook. Ja, nou, nou, ik heb nog wat mee. Maar dat ga ik er nou maar niet vertellen. Want het is eigenlijk niet zo smakelijk. Alles. Nee, doe dat maar niet. Dat nee, bewa ik... We bewaren dat tot de volgende week. Of oh, volgende week gesproken. Volgende week vrijdag. Ja. Uh, dan, dan is het de. Uh, dat weet ik niet. De uh, 29e. Ik niet is het de 29e dan? Ja. ja. Nou ja, ik ben, ik ben wel beschikbaar, dacht ik. Nou ja, ja. onder voorbehoud ik ook. Ja. Hè, ik ook. Dus dan nou, ja, kunnen we volgende week de Boys doen. doen we de, volgende week doen we nou als thema. Um, um, de Week van de Keurslagen. De Week van de Keurslagen? Ja, en dat is dan ook voor de vegetarische. Harem wat ben jij aan het doen? Harm! Harm! Nou, ja, de Week van de Keurslagen. Ja, ja. ja, ja. Het varken komt in verweer. Ja, precies. Ja. Ja. Maar ja, dat is volgende week. Dit is nu. Die tam het hoofd van je moeder. Ja, maar je toch even gaan, nou ik plaag mama wel meer. Vind je ze wel leuk. Nah. Ik vind het helemaal niet leuk. <lacht> Met dat ding op mijn kop wordt veranderd. Je mag wel helemaal Lekker Annie, de rooi wel. Nou, vind ik ook. Vaakeloos aan hem. Sound. Bang bang, my baby shut me down. Ja, dat was Cher natuurlijk. Ja, die baby is, uh, down, uh, ja. nogal, nogal mishandeld door die Sonny, geloof ik. Even ja, even. maar dat was in die tijd heel normaal. We sunny Sonny en Cher, Ike en Tina Turner. Ja, ja die wel. Ike, je hebt klappen gehad, jongen, niet normaal. <lacht> Ja, helaas onverkeerd. En die Sunny, ja, dat is ook zo'n banjer. Ja, nee, men zegt van wel, ik weet het niet, kijk, ja, ik zie het op afstand en ik ken alleen maar, ja, Ik vind wel een ander liedje, vind Sunny, thank you for the love you brought my way, Sunny. ja. Thank you for the smile upon my face. Zing je, uh, je thuis ook onder de douche? Nee, nee, nee, nee. Ik zou er toch eens over nadenken om dat te gaan doen en dan gewoon lekker onder de. Ach, ik vind het wel gezellig, uh, Willem, dat had mijn mama af en toe even meezingt. Ja, hè? Nou ja, goed, uh, dat is een beetje al uh, voor, voor, voor je mama dan, voor Greet dan. Uh. Zing maar mee. Help me and you and the dog named Boerle. Globo is hartelijk. Right red Georgia clay How it stuck to the tires After the summer rain We'll Zij zetten op een hele mooie manier me and you and a dog named Boo. Van wie was dat ook alweer? Van ja, Lobo. Van Lobo. Ja, en als toch het weer die maar, Hobo, als hè? Hobo. Als, ho um, als het maar zo klinkt. Als het maar zo klinkt. Dan kan ik het ook heel goed onthouden, natuurlijk. Ja, ja, ja. Nou, ik vind dat jij wel heel erg veel van muziek weet. En, uh, Leuk, nou, hè? Leuk. Ja. Ja, Leuk ja, ja, toch wel. Eigenlijk moet jij er iets mee. Kom de manskloppen, als als, als, als, als klop de klopen die ja. Van de manskloppen, mansiek, als zo'n dik boek. Ja ja. ja, ja. Van de oosthoek heb ik hem. Ja, ja, ja. Ik had vroeger eigenlijk ook een klein, klein serie van winkelen, winkelen, winkelen win, win, win, win, prins en zo. Ja. En het stok een hoop in hoor. Er staan een heleboel in. Ja, ja, nee, dat is wel natuurlijk... Ja, kijk, ze hebben bij mij hè, al de woorden die ik wel eens verkeerd zei, zeg maar. Ja. Um, die ik dus niet goed uitsprak. Daar hebben ze een boek van uitgebracht. Oh, is dat zo? Ja, een, een titel, alles erbij hoor. Oké. Okay. De dikke van dalen D Dikke Vandalen, oké. Okay. Hé, hey, hier in Zandvoort... Ja, vertel. ...lees ik dat het nieuwe college aan de slag is. Is je aan de slag? Ja. Eerst aan de muiderslag? E eerst, eerst, eerst hadden ze appeltaart met de slag erom. Ja. En toen zijn ze aan de slag gegaan. In de gemeenteraadvergadering van dit gavond, 5 juni... Ja. ...is namelijk het nieuwe college hier in Zandvoort... ...is helemaal geïnstalleerd. Oh. Ja. We hebben nieuwe wethouders natuurlijk. De burgemeester hadden we al, was niet Meijer... En de vier, vier wethouders, maar liefste. Wat een groot college staat hier. Zeg. Hebben ze zoveel stoelen dan? Jo Berense. Die ken ik. Die is van de oude partij als Zandvoort. A.P.Z. Ja, ik ken Ellen Haas. Ellen Haas, Zij is van de VVD. Ja. En ik ken ook Gert-Jan Bluis, Die ken ik ook heel goed. Ja. Die is van CDA. Ja, mama. En ik had, had vroeger een beetje een oogje op Gerard Kuipers. Oh, jij dat, dat? Ja, D66. En de laatste twee die wij noemden als wethouder... zijn ook de afgelopen vier jaar al wethouder geweest. Ja, en dat zijn de langs gezetenen, zeg maar. Ja. Ja, nou, de eerste termijn, de Beres en Verheij, de Haas, die beginnen aan een eerste termijn. Voor ja. een deel is de portefeuilleverdeling is al bekend. Oh. Nou weet ik niet wat ze in dat portefeuille hebben zitten. Nou, niet veel, ik bedoel, als belastinggelden zijn, is het niet veel. Zandvoort is een arme gemeente. Maar hè, Beres, hè? ja. Ja, die ken je wel. Ja, ja, die ja, ja. ene wethouder. Die ja, gaat ja. namelijk parkeren doen. Oh jee. En hij is ook projectwethouder voor het Watertorenplein. Ja, ja. En, en dan gaat het erom dat je daar dan kunt parkeren. Daar komt het op neer. Ja, ja. Ja, dan kan ik ook nog... Wethouder Verheij, die ken je ook wel. Ja, ook. ja, ja. ja. Hei, die gaat onder meer ruimtelijke ordening ruimtelijke or... doen. Oh. En Kuipers, die ken je ook wel. Ja, daar heb ik Kuipers. een beetje de paal gezeten, weet je dat? Is dat zo? Ja, op de oh. verzette paal op het strand ja, toe. Nou, ja. In ieder geval heeft hij zich nu niet voor paal laten zetten, want nee. hij is gewoon wethouder geworden. Ja, hij is verantwoordelijk ja. voor onder meer economische zaken. Zo. Kunst. Kunst. En cultuur. Ja. Kunst wat? Een bluis. Wethouder bluis. Ja. Ja. Die is opnieuw. Die doet financiën. Hij is de schatbewaarder van de gemeente. Wordt leuk omschreven op de website. Ik zeg hem, uh, laat ja. wel weglopen met de kluis onder zijn arm. Nou, voor wethouder, ga tonen. Ja. Die moet wat anders gaan bewonen. Want die is gewoon, denk ik, dan, uh, van PVA Sandvoort... Ja. dus een einde gekomen aan zijn wethouders. Heb je wel wat gekregen dan? Nou, kun je misschien wel een stukje appeltaart met slappen. Nee, nee, nee, want, nee ik... want volgens mij heeft hij bij zijn afscheid... Ja? van ambtenaar een bak met geraniums gekregen... om oh? achter te gaan zitten. Oh? Ja, no. maar of het daadwerkelijk gaat gebeuren valt te bezien... omdat de oud wethoudende nieuwe lichting politici van zijn partij... met raad en daad terzijde gaat. Dus je gaat eruit en dan kom je intrimde er weer in ja dan hebben we nog een ja. heel bekend raadslid die ken ik ja. wel ja uh, Mike Kopen Mike Koo Ja, K die ken ik heel goed met komt hier wel ja. in de studio wel oh, oh dan dan die, die, zit het bestuur van Radio Stanford ook volgens mij op. zij of zo van die reggae bent ja maar dat, niet dat weet ik niet maar ze ondersteunt Jamaica, Jamaica Kopen Jamaica kopen. Nee. Oh, Jama oh, Jamaica kopen. Jamaica oh, ja, ja. kopen, ja. Ja, dat is een heel bekend. Uh, reggae-ding. Uh, uh, reggae-ding. Reggae, uh, reggae ja. ja. Ze ondersteunt het nieuwe college niet vanwege de VVD-deelname de aan het college. Oh. En, ze is, en het voorbehoud dat de Stamfordse Liberalen. heeft gemaakt op het overeengekomen raadsprogramma. Want dus, kennelijk hebben ze ook al een raadsprogramma. Ja. Het raadslied ziet vooral dat de vvd Sanford een voorbehoud heeft gemaakt bij het parkeren circuit, ja. fusie, duurzaamheid, ja. duurzaamheid, wat is dat wel dat, dat weet ik niet. Duurzaamheid, duurzaamheid. Uh, dan, dan, dan doe je er heel lang mee. Duurzaamheid, mama, je hoort niet anders op de, op, op, op de televisie, op de radio, duurzaamheid heeft te maken dat je dus op een hele uh, uh, uh, duurzame manier gebruik maakt van spullen, dus dat ze heel lang meegaan, maar ook nog milieuvriendelijk. Ja. Heel goed, keurig net je verwoord. Nou, nou, goed gearticuleerd en vooral niet vergeten en... voor in je laadbek leggen. Ja, ja. nou en die duurzaamheid en, ja. en ook het waterloopplein hebben ze. Waarom is oh. zo niet het waterloopplein? Het watertorenplein. <laughs> Ik haal er twee plaatsen door elkaar. Zandvoort en Amsterdam. Het is ook niet zo ver van elkaar natuurlijk. Je kan het lopen. Ja, men zegt van wel. Als je getraind bent, je getraind in de ogen van de ja. PvdA Standwoord uh, zijn dat nu juist de meest belangrijke punten van het raadsprogramma. Ja. Nou, dan hebben we ook... maar als ik ook nog even wat mag toevoegen, heren en dames... En dame. dan dame. hebben we naast ja. de installatie van de vier wethouders... zijn dinsdag ook nog eens twee nieuwe raadsleden geïnstalleerd. Ook nog erbij. Helen Keur. Wie? Helen Keur. Ja, maar dat gaat te ver... Ja, die komt voor de Oudere Partij Zandvoort in de ja, raad. Ja. En namens D66, Zandvoort, zo ja. Rob de Graaf, mm -hmm. ook een zetel gaan bezetten. Ruud de Wolf. Ruud. Is voor OPZ. Waar staat dat voor, Willem? Jij OPZ, bent... Oudere Partij Zandvoort. Oudere Partij Zandvoort. Ja, ja, ja. ja. Ah. Ik moet ook werkelijk alles weten. Hè. Ja. Ik als, als, en dat hoor je aan mijn, aan mijn accent, dat ik uit Zandvoort kom. Dat ik dat allemaal moet weten natuurlijk. Maar Ruud de Wolf is dus... hartelijk uh, bedankt. Is ja. voor de... O voor de OPZ als nieuw buitengewoon raadslid benoemd. Ja. Nou, ik vind het een buitengewoon interessant college. Ja. Wat zijn nou de, de, de meeste hot items hier in Zandvoort? Waar, waar nou, wat, wat toch wel speelt, is denk ik toch wel een beetje de, beetje de vernieuwing. Een beetje, een beetje ja, Bestuurlijke vernieuwing. Nou, nee, nee, niet alleen bestuur. Nee, maar ik bedoel gewoon ook, uh, dat, dat. Weet dat je Want dat Zandvoort uh, zich wat beter gaat profileren. En, want het wordt uh, op een gegeven moment wordt allemaal een urban jungle. Hè? Het wordt allemaal beton. Ja. En als je kijkt naar de doorgang hè, van station zeg maar, naar het strand toe, dat vind ja. ik al een hele verbetering. Ja. Vind, ik, uh, vind ik mooi. Ja, ik ben een week of twee ben ik uh, om even serieus erop uh, in te gaan, dan ben ja. ik dus naar, dan... naar Scheveningen geweest. Scheveningen. Scheveningen ja. avond Om wat avondfotografie te plegen. Ja. En. Uh, ja, dan word ik toch altijd weer uh, geïmponeerd door die verschrikkelijke mooie boulevards. Ze hebben natuurlijk wel mee dat bijvoorbeeld dat Koerhuis daar staat. Ja. En de ja. pier is natuurlijk, uh, die is weer helemaal opgeknapt. Dus die ja. is ook nog mooi verlicht. een reuze hè? Staat er, hè? Ook? Ja. Op de, achter op de pier. Zeg. Maar die wordt afgebroken, heb ik gehoord. Waarom? Die komt weer in Zandvoort. Oh. ja. nee, Ja, ja, ja, ja, ja, nee, maar kijk, Scheveningen heeft natuurlijk ludieke gebouwen daar aan die boulevard staan. En het is een hele lang gestekte boulevard. Ze hebben er heel veel aan gedaan om daar ook een hele hoop leuke horeca etablissementen uh, het, gaat, het gaat de goede kant op. Het gaat echt de goede het kant Het is maar een Ja, en, en ik hoop dat Zandvoort dat ook... Uh, ja. Hebben we nog twee minuutjes. We hebben nog twee minuten, jong. We twee minuutjes. Ja. Ja. Dus ik wil nog even een stukje muziek draaien en, uh, en, en jou alvast bedanken. Want uh, met die muziek gaan wij er ook uit, zie ik. Uh, mama, we gaan opstappen. Want uh, misschien dat we dan de files voor kunnen blijven. We moeten eventjes naar Utrecht willen. Utrecht, wat moet je nu? Dat ja, het klinkt dom. Zit je nog steeds bij de bootjes? Daar? Nee, het, de bootjes. het klinkt dom. Uh, we moeten even naar die toren even kijken hoe het daarmee gaat. Ik vind, ik vind het knap dom. Dat is hartstikke dom, inderdaad. <laughs> Hé, hey, maar dank jou ook voor het draaien van de mooie muziek. Ik heb er ook echt van genoten. En mama ja. ook en mama? Ja, natuurlijk heb ik dat. Ik geniet elke. Week. Ik moet eerlijk bekennen, ik droom elke nacht van, Willem. Het wordt nu echt tijd voor een stukje muziek. Uh, Charles bedankt. Luisteren ja. allemaal bedankt. Nou, en Ik zeg graag tot snel weer, tot de volgende keer. En geniet van het weekend. Ah. Dag hoor. Hallo. Been beat up and You're the best thing that I've ever found And only with her Reputations changeable